11 uur. Jan van der Putten met het NOS. Gebeurd. Enkele mensen raakten daarbij gewond. Rijkswaterstaat meldde om 10 uur ongeveer 250 ongevallen. Van provinciale en lokale wegen zijn geen aantallen bekend. Autos gleed op de spekgladde ondergrond van de weg. Verder waren er opvallend veel geschaarde vrachtwagencombinaties, zeggen de hulpdiensten. Bergingsbedrijven melden dat ze de handen vol hebben om iedereen weg te slepen. Hier en daar zijn wegen afgesloten. De Rijkswaterstaat geeft het advies niet de weg op te gaan. De organisatie heeft alle beschikbare strooiwagens ingezet. Sinds gisteravond is er al meer dan 7,5 miljoen kilo zout uitgestrooid. Ook het treinverkeer heeft last van ijzel op bovenleidingen. Een aantal treinen viel uit en op Schiphol zijn 20 tot 30 vluchten geannuleerd. Reizigers moeten rekening houden met vertraging. In die voorkust zijn militairen en ex-militairen in opstand gekomen. Ze eisen meer loon en betere huisvesting. Gisteren namen ze de macht over in de stad Bouaké. Ook vanmorgen is er volgens persbureau Reuters weer geschoten. De militairen eroveren gisteren wapens uit politiekazernes... en richten controleposten op langs belangrijke en doorgaande wegen. Ook uit andere steden komen berichten van geweld door militairen. De minister van Defensie van die voorkust gaat vandaag naar Bouaké toe... om te onderhandelen met de opstandige militairen. Defensie en politie hebben in totaal vijf mensen ontslagen na een omkoopschandaal rond de aanschaf van dienstauto's. De organisaties bevestigen berichtgeving daarover van het ANP. Bij Defensie gaat het om het hoofdwagenparkbeheer en twee lagere ambtenaren. Bij de politie zijn het twee functionarissen. De ontslagen ambtenaren zouden giften hebben ontvangen van de auto-importeurs PON en Peugeot. Bij het hoofdwagenparkbeheer was dat ruim 60.000 euro. De vijf ontslagen ambtenaren zullen ook strafrechtelijk worden vervolgd. Het weer, de zonne met ijzel en sneeuw trekt langzaam van west naar oost over het land. In de loop van de dag gaat het van het westen uit licht dooien. Morgen is het bewolkt, maar wel droog. En het wordt dan 5 tot 7 graden. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land is het plaatselijk glad door sneeuw, ijzel en bevriezing. In de westelijke kustprovincies zijn de doorgaande wegen inmiddels weer redelijk te doen. In het oosten van het land is de situatie een stuk slechter. A1 Hengelo, Apeldoorn tussen Afrit Marklo en Afrit Lochem 2 kilometer via door een geschaarde vrachtwagen. De rijbaan is dicht, verkeer gaat via de af- en oprit. A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meeren en Woerden 2 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht voor een spoedreparatie. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Twee bijzondere mensen aan tafel. Allereerst Kees Metters. En natuurlijk Jan Beder. En ik ga eerst Kees Metters feliciteren. Want hij is getrouwd met een ridder. Jawel, afgelopen week, woensdag, is. O, zusje. Het is niet. Nee, ja, ja. Zus is dat, hè? Ja, zus. zus. Ja, ja oké. Okay. Je ja, nou, dus ja, al, ja, hè, Kees? Je ja, schrok. Je ja, schrok. Aangetrouwd. Ja, ja, ah, dat is, is ja, een goede familie. <laughs> Absoluut. Marianne nee. Mettes, de Wilde, Thea de Rode ja. van de Horst ja. en Herma Bluis... Ja. Eh, zijn uh, gehuldigd en zijn uh, lid in de orde van Oranje geworden. En alle drie van de zonnebloem, hè? Eh, zonnebom, ja, de zonnebloem, maar ja, ja. veel activiteit. Heer ook voor aan gaat de kerk, hoor. Ze doen erg veel. Je komt ze overal tegen. Ja, en, ja, gewoon bij buren ook. Dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Ja, dat vind ik een beetje je buren in de gaten houden. En dan, ja. uh, dat valt dan niet zo op. Maar dat doen ze goed. Dat is mooi, ja, ja. Maar uh, hoe ging de huldiging? Was je erbij? Nee, ik ben, <laughs> ik ben er niet bij geweest, nou. moet ik zeggen. Ja. Uh, ik heb wel gelijk gebeld en ik heb een bloemetje gebracht. Dus ik moest het goed maken dat ik ja. niet bij was natuurlijk. Maar je wist ervan? Ik wist er in de, in de loop van de middag, wist ik ervan, ja. En uh, nou, het is volgens mij bij een goede club terechtgekomen. Het ja, is een goede club die veel voor zandvoorters doen, die het nodig hebben. Dus uh, uh, prima applaus. Ja, vind ik ook. Ja, het is actief. Als je, als je ziet in september, dan gaan ze loten verkopen. Nou, dat nou, nou, nou, ja. nou actief dat die meiden zijn, dat is ongelooflijk. Uh, en ja, het is niet alleen loten verkopen, maar het is ook daadwerkelijk uh, meegaan op reisjes en dergelijke. En actief uh, bezig zijn in die zonnebloem. Ja, volop. Er wordt natuurlijk veel georganiseerd. Uh, uh, uh, aan de bekende bingo's, maar ook aan uitjes. En voor die uitjes heb je veel mensen nodig. Ja, ja de meeste mensen hebben wat problemen met, met, met lopen en zo. Mobiliteit is minder. En dan uh, is het goed als je mensen hebt die wat kunnen helpen daarbij ondersteunen. Echt letterlijk ook ondersteunen. En waar nodig duwen we met een karrevat ook als we naar. Uh, het Loog gaan, of op andere plekken in Nederland. En daar, daar doe ik dan ook af en toe nog wel eens. Hoor. Want doen ze een beroep op veel meer mensen nog. Uh. De, de, er, wordt, er wordt gezegd Zonnebloem aan Gatenkerk. Maar Zonnebloem is dus toch niet specifiek Rooms-Katholiekse doen? Ja. Ab, absoluut niet. Absoluut niet. Nee hoor. Het is meer de locatie die gebruikt wordt voor een uh, vergadering. En in dit geval uh, zijn er ook veel mensen die dan uh, deel uitmaken van de kerk nog. Maar het is heel breed... Het is uh, breed in Zandvoort, het is breed in Nederland en zo hoort dat ook. Ja, okay. dat is waar. We gaan over naar het politieke. Uh, Kees, je hebt een, uh, een lekker half jaar achter de rug. De laatste drie maanden. Die waren uh, intensief. Ja, ja, drie maanden. Um, eigenlijk moet ik zeggen tweeënhalf jaar natuurlijk. Maar laten we ons beperken tot die drie maanden. Ja, uh, uh, er is wel het nodige gebeurd, absoluut. Vind je het nog leuk? Uh, ik vond het de bewuste avond van 22 november niet leuk. Dat, uh, dat, dat steek ik niet onder stoel of banker. Dat was ook aan mijn gezicht te merken, aan mijn gelaatsuitdrukking. Omdat ik de uh, manier waarop het uh, gegaan is 20 november. ja, een chante vertoning vond. En uh, slecht voor de politiek. En dus slecht voor de inwoners. Heel slecht Die voor de inwoners. Die schamen zich. Natuurlijk, hoe brengen we dat bij elkaar als je het op die manier, manier zo'n vergadering insteekt met elkaar. Dus ik heb daar uh, natuurlijk last van gehad. Uh, uh, omdat ik uh, vind dat we zo niet met elkaar om moeten gaan. Dus dat was heel vervelend. Uh, maar de andere kant is wel... Uh, Zandvoort, ik heb ervoor gekozen uh, 2,5 jaar geleden. En Zandvoort die moet bestuurd worden. Zandvoort is te mooi om niet te besturen. En heeft te veel kansen om er wat moois van te maken. Nog steeds. En de... Uh, dat hadden we, en dat hebben we, en dat moeten we ook zo houden, vind ik. Dus om die reden uh, heb ik het al lang weer vergeten. Uh, in die zin dat ik er wel weer voor ga. Ik ga ervoor vanuit de optiek om wat mooi te maken. Oké, okay, dan nou word je deze week je geconfronteerd uh, met het ontslag van Fred Koonsberg, Die afscheid neemt. Ja, ja. Het was niet, uh, voor mij dan niet uh, een, uh, een volledige verrassing. Omdat ik de persoonlijke omstandigheden van, de, van Fred ken... En uh, uh, ja, dit eigenlijk wel aan zag komen. En daarnaast moet ik zeggen, hebben wij als CDA... Uh, bij de start uh, van deze uh, periode ook gezegd dat we wilden verjongen. En dat zou voor mezelf ook kunnen gelden. En in dit geval is het nu eerst voor Fred Kroonsberg gekomen... vanwege de persoonlijke omstandigheden. Want wij willen verjongen. We hebben jonge mensen in Zandvoort uh, nodig. Dus het was niet voor mijn totale verrassing uh, wat dat betreft. Ik ben het helemaal mee eens, maar Fred is een zeer innemend... Positief ingestelde persoon. Als ik kijk naar de seniorenvereniging, dat heeft hij toch getrokken bij het leven. Uh, zou het ook te maken kunnen hebben met zijn. Uh, het feit dat Gert Tone wethouder wordt? Ja. Uh, Gert uh, is af en toe uh, vrij hard geweest uh, naar uh, Fred toe. Van overloper en dergelijke. Uh, ongepast ja. vind ik dat. Maar... Ja, ja, ja. Het ja, historisch perspectief uh, van jou is prima, moet ik, moet ik zeggen. Uh, uh, je bent natuurlijk ook in Zandvoort en heb je veel meegemaakt. Ja, het is dan, Fred, uh, om daar zelf uh, uh, wat van te vinden. Ik uh, weet wel dat het een uh, rolletje gespeeld heeft. Ik neem aan een grote rol. Nee, een rolletje. En dat, dat doe ik expres, een rolletje. Waarom? Omdat, uh, en dat uh, heeft hij ook gezegd... hij heeft het met veel plezier gedaan, hij heeft het met veel inzet gedaan. Zijn portefeuille was ook de oudere, hè? En ja. natuurlijk met name wat er... Uh, over ons gekomen is met een WMO en uh, uh, dagbesteding... en nou, alles wat ouderen aangaat... is Fred degene die daar volle energie, Precies. Uh, ver energie aan besteed heeft... en vol, met volle inzet aan gewerkt heeft. Dus dat gaan we uh, deels missen, moet ik zeggen. Want ja, ik heb misschien dan een goed bericht als het nog niet bekend is. Wij vinden het een goed bericht. Fred blijft het wel behouden. Dus in feite, Jan zit hiernaast. Maar het wordt een ruiling. Het betekent dat Fred dus plaatsmaakt... Uh, een 70-jarige voor een hele jonge, jonge kerel. Hij wordt buitengewoon, voor... buitengewoon raadslid. Klopt, hij blijft dus behouden mogelijk. voor... en zijn kennis ja. blijft ook behouden ja. voor Zandvoort. Ja. Dus dan hebben jullie twee buitengewoon raadsleden. Ja, Arland Berg blijft buitengewoon raadslid. Ja. Fred Kroonsberg, die wordt het nu... en dat zal dan uh, op 23 januari gaan gebeuren in de gemeenteraad. En heel vroeg al, dat is volgende week donderdag kan Jan Beleg geïnstalleerd worden als nieuw raadslid. En dat uh, geeft de verjonging van het CDA aan. Vo voordat we bij Jan komen, uh, kan jij bevestigen of ontkennen... het bericht dat, Fred, uh, of dat Freek Veldwis aftreedt? Dat weet ik niet. Daar weet ik niets van. Ik heb uh, Freek gisteren gesproken op de NIA's uh, receptie. Overigens alle natuurlijk, hè, vooral veel gezondheid en geluk. Ik heb Fred gisteren of Freek gisteren ook gesproken... en dan dacht ik ervoor nog op het raadhuis. Hij heeft daar niets van gezegd, anders had ik daar... ...iets over gehoord en als ik het niet had mogen zeggen... ...had ik gezegd, ik mag het nog niet zeggen. Nee. Maar ik okay. weet er dus niets van. Nee, maar het is links en rechts ook verschenen in kranten... ...dat hij in maart zou gaan aftreden. Ik weet dat niet en uh, dat is natuurlijk op zich... Ah, ...nou goed, ik loop niet vooruit op iets wat ik niet weet. Ik uh, wacht dat af. Nee, ik kijk dan even naar het, uh, het aantal koppen in de ja, gemeenteraad... ...coalitie, oppositie... Dan denk ja. even nou, nu is het zo dat we veel ruimte hebben, veel ruimte... Uh, is altijd een relatief begrip, maar, ook in ab, maar laat ik het dan absoluut noemen... het is natuurlijk wel op dit moment zo dat er dus uh, elf uh, raadsleden zijn... die zich committeren aan wat we afgesproken hebben... In een, uh, uh, aan projecten die we gaan doen... en aan het volgen van de begroting van 2017 die vastgesteld is. Dus er is een ruime meerderheid. En die is en was ook nodig. Omdat uh, ja, als iemand ziek wordt uh, of je toevallig pech in je, in je coalitie dan kun je tot een uh, laag aantal komen. Dat moet je niet meer hebben. Dat moeten we niet meer nog een keer mee willen maken. Nee. Uh, nu, even een vraagje in datgene. Jij bent ook beter op de hoogte van de wet dan ik. Als Freek aftreedt, dan valt de plaats weer toe aan OPZ, neem ik aan. Ja, dat is zo geregeld in de kieswet. En dat geldt ook voor de heer Cohen. Dus dat geldt uh, voor twee mensen die deel uitmaken uh, van, de, van de coalitie... Van de coalitie, van de groep die nu uh, uh, dit programma en deze wethouders gaan steunen. Nou, dan moeten ze hem wel gaan zoeken een hele tijd. Want uh, ja, nu komt Joop Berens in de die stond op uh, nummer 14 op de lijst van OPZ. Um, die, en als ik kijk naar de rest van de namen erachter, dan weet ik dat het merendeel nee zegt. Ja. Dan kom je ergens straks op plaats 20 terecht. Ja, nou ja, het is volstrekt speculatief. Ik weet het niet. Misschien komt er wel ruimte dan in de raadzaal. Het is jammer, want we gaan... ik was toevallig van de week in de raadzaal. En er komt nu ook beeldscherm, dus we kunnen nu ook de gezichten van de raadsleden... Oh, dat is wel ja. Er komen nu gezichten bij, dus we kunnen ook de, de, de bewegingstaal en volgen. Misschien is dat komende wel periode. gunstig, Kees. Ja, wie weet, wie ja. weet, ja. Kees, maar nu wordt een, een jong persoon een raadslid. Trouwens, we hebben al veel van hem gehoord, hoor. Vragen gesteld en dergelijke. Uh, hoe, hoe oud ben je nu? 21. Kijk. Ja. 21 jaar oud. Dan win je het van mij. Hij heeft, is echt de jongste. Nee, daar ben je echt de jongste. Ja. Nou, ja. 21, want u was, hoe oud was u toen u de raad in kwam? 23. 23. Oh. Ja, ik mocht niet eerder, want toen was de wet nog... dat je minimaal 23 jaar moest zijn als je de raad in kwam. Zo. Dat was toen de wet. Oh, okay. ja. Dus uh, ik, ik stond op mijn 19e al op de lijst... maar op een dusdanig geplaatst dat ik niet de raad in kon komen. Ah. Dus 23e, toen kwam ik erin. Maar je bent nu inderdaad de jongste. De jongste. Ik was 18 toen ik werd beëerdigd als buitengewoon raadslid. Ja. Misschien is dat dus ook, ook een, dat een record ook waard. Ja. Maar nu kom je erin en nu uh, verwachten we ook veel van je. Ja, ik Wie is Jan Beelen? Vertel het even aan de Zandvoorters. Jan Beelen is een, uh, een Zandvoorter die uh, hier al 21 jaar woont. Met veel plezier. Studeert in Leiden, rechten. Um, en de afgelopen 2,5 jaar al met ongelooflijk veel plezier... Uh, de partij heeft gediend en de gemeente heeft gediend. En uh, ook met veel enthousiasme ook de laatste anderhalf jaar wil volbrengen en er ook iets heel moois van wil maken voor Zandvoort. En je hebt er ook de tijd voor? Ik heb er de tijd voor, ja. Ze zeggen meestal, studenten <lacht> hè, liggen yes. vaak lang in hun bed... hebben niks te doen of, uh, of, of gaan naar de kroeg. Zo ben jij niet. Nou ja, ja dat, misschien dat slapen misschien wel, maar nee, <lacht> dat is een grapje. Nee, maar um, nee, ik heb hartstikke veel tijd om dit, om dit werk in te vullen... en ik ga het ook met ongelooflijk veel plezier doen. Um, wat zijn jouw grote interessante punten die jij uh, graag tot je wilt trekken? Dat toen ik 3,5 eh, jaar geleden bij het CDA kwam... had ik één punt waarvan ik echt dacht van... Nou, hier moeten we de komende periode iets aan doen. En dat is de watertoren. In het, in het verkiezingsprogramma hebben we het neergezet. We hebben destijds in de collegeonderhandelingen... de vorige coalitie hebben we duidelijk gemaakt... dat het, het watertoren echt een speerpunt is. Um, en dat wordt in juni uiterlijk wordt er ook een uh, beslissing over genomen... En op de windmolens heb ik mij de afgelopen 2,5 jaar ook ingezet. Door veel contact te hebben met Tweede Kamerleden, met provincie... en hebben we er uiteindelijk ook voor gezorgd... dat we in de Tweede Kamer ook um, in die zin... mooie succes hebben behaald voor Zandvoort. Waar het niet dat een groot aantal partijen... ons daar niet in hebben gesteund. Maar we hebben echt met, um, ja, met, met veel werk... hebben we op het windmolendossier um, tijd geïnvesteerd. Jan, eventjes de watertour. Je zegt een juni een besluit... Uh, dat besluit was bijna genomen in december. Klopt. Wat is, gaat er dan nu gebeuren tussen december en juni? Wat ik heb begrepen, en dat we hebben afgesproken in het coalitieakkoord... is dat er uiterlijk juni 2017 weer een, opnieuw een overweging wordt gemaakt. Uh, Keuze gaan... van de architect. Ja. Toch wel, ja? Ja, nou, We gaan even naar Kees. Ja, misschien, misschien mag ik hem even aanvullen, en doen we het even samen, uh, uh, Jan... Uh, wat de bedoeling is natuurlijk... dat Er is inderdaad uh, geen enkele beslissing genomen. Want we zijn er niet ineens aan toegekomen om daarover te praten. Nee, dat was natuurlijk doodzonde. Want dan hadden we geweten hoe de verschillende partijen hierin zaten. En wat er nog zou moeten gebeuren. In dat kader hebben wij toen overigens een amendement ingediend. Om uh, wel een, uh, in te stemmen met een schetsontwerp, een voorkeur. Maar vervolgens weg te laten uitgangspunten. Omdat je nog het nodige moet regelen. Nou, dat nodige regelen... Dat moet nog gebeuren nu. En dat betekent dat het college... die zal dus met een voorstel komen... met een uh, nieuw voorstel komen... Uh, wat... Uh, uh, nou ja... De, uh, wat er voorgelegd wordt aan de raad... en dan kunnen wij kiezen. En daarin worden meer zaken meegenomen. Zij het? Kan je wat noemen daarvan? Want uh, nou, je bent nu vaag. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik zal concreter worden. Want uh, in het inlegveld bij de afspraken... die gemaakt zijn tussen deze partners... daar staat bijvoorbeeld dat er geen... Uh, sociale woningbouw uh, zal plaatsvinden op het Watertorenplein. En dat is concreet. Dat was nooit afgesproken. Het was ja. opengelaten wat er verder zou gebeuren. En uh, dat is best een belangrijke uh, uh, beslissing. Om de consequenties daarvan uh, uh, te overzien en te voorkomen... dat we onvoldoende sociale woningbouw in wordt hebben... is het tegelijkertijd gezegd... we gaan er vol voor om in Noord, waar ruimte is... waar de gemeente ook een grondpositie heeft... Dus, voor de grondexploitatie gunstiger. Met de kei uh, die daarin toezeggingen gedaan uh, hebben. Uh, qua volkshuisvestingsbeleid. de 300 woningen die we moeten bouwen voor de 2020. een groot deel sociale woningbouw in Noord doen. Dat staat concreet. en getekend dus door inmiddels zes partijen. zeven partijen zelfs, met iets, uh, staat, uh, staat het in de stukken. En er staat ook in. dat is ook concreter uh, uh, als u mij dat vraagt dat het participatieproces niet op die manier overgedaan gaat worden. Er is veel bekend, er is veel gezegd, er is veel gesproken. En ik ga niet terug over wat je daar allemaal van vindt. Dat is voldoende gebeurd, ook bij de radio hier, bij u. Maar het betekent dat uh, uh, er worden wel betrokkenen meegenomen. En wie zijn betrokkenen? Dat zijn natuurlijk bewoners. En die zijn eerder ook al meegenomen. Er zijn door uh, architecten wel gesprekken gevoerd met bewoners. Nou, uh, Twee concrete punten, en die maar, zijn dus ook vastgelegd nu. Waarom die bewoners, want dat plein is van heel Zondvoort. Mee eens. Zonder meer. En dat is, is ook het CDA standpunt geweest. Bewoners zijn natuurlijk belangrijk, maar ik ben ook een bewoner. Ik zal u een voorbeeld noemen in Noord. Ik woon er met veel plezier. Klein schooltje aan de overkant. Veel groen. Wordt een appartementencomplex voor 60 plus neergezet. Mooi gebouw. Prima. Maar daar ben ik niet op vooruit gegaan met mijn uitzicht. Nee. Uh, maar dat heeft... En ik, dat heeft elke Zandvoorter in zijn leven meegemaakt. Ja. Dat je dus moet kiezen eh, als bestuurder voor het algemene belang en als raadslid. En dan zijn de bewoners niet degene die de enige zijn die daar eh, wat van zouden moeten vinden. Want we hebben allemaal in Zandvoort in de loop van de tijd bij het nemen van beslissingen wel eens wat tegengekomen van je zegt nou dat had ik liever niet gehad dat had ik anders gezien. Dus dat kan nooit het punt zijn en dat ben, ben ik volledig met u eens en dat onderschrijft het CDA ook. Je mag gewoon Pieter zeggen hoor, Kees. Pieter, dat doe ik. Kees, een andere vraag. Want je zegt in juni... dan moet dat besluit vallen. Laat me maar even zeggen. Schetsontwerp. Wie kiezen we? En dan moet er nog een heel parcours worden gemaakt... voor het uitwerken van de plannen. Er wordt steeds meer gepraat over woningen. Maar ik mis in de hele discussie... de watertoren zelf. Ja, want... want... Dat is toch een... een, een, een belangrijk punt. En daar hoor ik nooit iemand iets over. Ja, weinig. Maar uh, het zit wel degelijk in de, in de plantvorming... die aangeboden is door architecten. Uh, uh, daar is wel degelijk ingetekend wat daar zou kunnen komen. En dan hebben we het ook over woningen uh, die daar kunnen komen. Appartementen dus. En niet overal. Beneden, uh, vanwege de structuur van de watertoren... zou dat minder kunnen. Is er ook minder geschikt voor en zou je daar een andere bestemming voor moeten kiezen. Maar er is ingetekend uh, om daar appartementen uh, in te bouwen. Dus dat betekent ook een uitbreiding van het, daarmee het woningbestand. En dat is overigens wel leuk in antwoord, uh, Want we, we gaan naar de uh, uh, 17.000 mensen toe bijna. Hè? Dus uh, we heb hebben er 250 gelegen, ja. bijgekregen ja. Ja. het afgelopen jaar. Leuk. Nog een uh, 100 en uh, dan uh, zijn we een gemeente <lacht> van 17.000. Dat is ook wel weer grappig. Maar dat is even terzijde. Er worden appartementen gebouwd ja, de en de uitbreiding van het, het woningbestand. Ja, de ja. raadsteden krijgen dan meer geld. Is dat oh. zo? Ja. ja? ja. <laughs> en, ik, nog even de, tussen in juni dan valt het besluit met welk plan <kwijnt> jullie verder gaan. Of we, in het algemeenheid. Ja. Dan duurt het nog een hele tijd voordat er daadwerkelijk een paal in de grond gaat. Maar, ja. uh, oké, okay, dat loopt. Ambtenaren naar Haarlem. Wat is jullie mening nu? Ja. Uh, Als je kijkt naar het verkiezingsprogramma, dan hadden jullie dat wel aangegeven. Ja, we zijn daarin. Maar, in die... Ben je daar gelukkig mee? Uh, ja. Uh, ik, uh, het is nodig. Het is nodig voor Zandvoort uh, dat uh, we willen we de kwaliteit overeind houden van de dienstverlening, uh, de kwaliteit van de ambtenaren, ook op, uit financieel oogpunt is het nodig. Uh, het CDA is wel altijd kritisch geweest, dat klopt. We hebben in de vorige periode, toen een intentieovereenkomst getekend werd... Uh, in 2012 hebben wij uh, kritiek gespuit. En meerdere overigens, dat is ook ingetrokken toen. Waarom? Omdat de financiële consequenties op dat moment onvoldoende duidelijk waren. Uh, en dat is... Uh, uh, zijn die nu wel duidelijk? Zijn uh, veel meer duidelijk geworden. Uh, het is doorgerekend door een extern bureau wat de kosten uh, daarvan uh, zijn... Ook in, uh, in zin van de overheid. Uh, dat zijn dus de kosten die uh, niemand maakt in een organisatie. Omdat iemand die daar werkt, die moet zijn salaris krijgen. Die heeft een computer nodig. Uh, en dat soort zaken. Snap nou, ik, maar ben dat je, dat je er kost... gelukkig mee? Als jij nu een vraag hebt als raadslid, als fractievoorzitter. Dan moet je naar hem toe. Nee, ho, ho, wij gaan helemaal niet naar Haarlem, uh, Ja, ik ga wel regelmatig naar Haarlem, nee, Maar gooit, je nee, hebt ook wel nee, geweest? Als jij een vraag hebt over een bepaald onderwerp. Als jij een vraag hebt over een bepaald onderwerp. dan ga je naar de ambtenaar toe. en dan zeg je, leg me dat eens even uit. Nou, dat hoeft, dat hoeft niet. Dat kan wel. Maar het hoeft niet. Kijk, de Griffie bijvoorbeeld. en dat wordt, is voor mij een aandachtspunt. Ik ben dan ook betrokken bij de Griffie als uh, raadslid. en fractievoorzitter. De Griffie heeft hier een belangrijke rol in. De Griffie kan, uh, doet veel werk voor raadsleden, die maakt. Uh, uh, voorstellen als ik uh, uh, een afspraak wil maken met een ambtenaar... of als zij voor mij al informatie weg kunnen halen bij een ambtenaar... doen ze dat voor me. Uh, ze mailen me, te, ze willen het uitprinten voor me. De Griffie blijft in Zandvoort. En dat is, dat is belangrijk voor raadsleden, want wij gaan ook over die Griffie. En dat is dus wel uh, de contact, het contactpunt naar ambtenaar toe in Haarlem. En natuurlijk, uh, als ik naar Haarlem en ambtenaar wil, kan ik, daar, uh, kan ik daarheen. Het belangrijkste, vind ik, of heel belangrijk is hoe de wethouders hier natuurlijk mee omgaan. Hebben die hun ingang in Haarlem goed verankerd? Ja. En dat is heel belangrijk. En daar hebben we nu de eerste voorbeelden van uh, gezien... in het sociale domein. Als het gaat om uh, uh, wethouder Bluis, Gert-Jan Bluis... dan zie je dat hij uh, uh, uh, daar heel regelmatig uh, aanwezig is... rechtstreeks contact heeft met ambtenaren. En dat blijft belangrijk. Want als ja. er is een incidenteel geval is... Uh, wat heel schrijnend is, daar moet je snel in kunnen grijpen. Dat moet gegarandeerd blijven, wat het CDA betreft. En ik heb er best vertrouwen in. Ik heb er echt vertrouwen in dat het zal lukken. Okay. Het is een weg die we inslaan, die voor Zandvoort volgens mij uh, goed is. Als je zegt van, uh, heb ik dat gedroomd uh, 10, 20 jaar geleden? Nee, liever niet. Ik uh, hou van kleinschaligheid en van zelfstandigheid. Maar de wereld om ons Gaan heen door, hè? is volgens mij ja. wel iets veranderd. Ja. En vanuit dat ja. perspectief moet je het beste doen... Wat, voor, nee. wat je kunt doen voor Zandvoort. En volgens ons is dat wel degelijk Haarlem. En niet, ja. want dat is eerder onderzocht geweest. Dat is wel degelijk onderzocht, Heemsteden en Bloemendaal. Toen lag er ook een plan om de ambtelijke organisatie... Uh, uh, volledig bij elkaar te, te zetten. Dat was een Zandvoorts idee uit de vorige periode. Dat wilden Heemsteden en Bloemendaal niet. Ze zijn nooit tot elkaar gekomen... En we zijn nu dan bij Haarlem uh, terechtgekomen. Nou, goed, ik denk een aardig pakken. Tien jaar geleden droomde je dit niet. Ja. Um, wie weet wat je over tien jaar zegt. Uh, ik, niet, uh, niet, elke ja. droom, niet elke droom komt uit wat dat betreft. is ook een stuk realisme. Dat is goed ook. Nou, hebben we volgende week dus de installatie van het college. Ja, volgende week. Is de portefeuilleverdeling al bekend? Eh ja, min of meer. Maar ja, oh. min of meer. Alleen, ja, ik geef een opening natuurlijk aan jou, Pieter, om ja. er dan op in te gaan. Maar ik moet wel een beetje voorbehoud maken, want dat weet jij ook. Volgens kan mij, met jou, en ik Nee, dat niet met jouw ervaring, dat uiteindelijk uh, wij gaan volgende week stemmen over de wethouders. En wij gaan ook stemmen over het aantal formatieplaatsen, zoals dat heet. Hoeveel wethouders heb je in totaal? Maar als het gaat om uh, de taakverdeling voor de wethouders... is dat een aangelegenheid van het college zelf. Ja. En die gaat dat pas formeel doen, zo is het ook wettelijk geregeld... die gaat dat dus pas doen Precies. op het moment als er Ik moet even een stukje staatsen ja. dat is nee, er doorgegooid. Ja. Maar daar heb jij niet veel aan, je zou wel iets meer willen weten. Maar, maar jij weet ja. veel meer. Want die ja, voor de zijn, zijn inmiddels al verdeeld. <laughs> <laughs> dus of de record zou je kunnen zeggen van... nou, het zal er ongeveer zo gaan uitzien. Uh, de, ba de, basis is, uh, uh, de basis is de basis zoals hij uh, bij Gerard Kuipers was en bij Gert-Jan Bluis. Dus dat toerisme en economie is een zaak van uh, en dat zal het ook blijven. Dat heeft met een van de argumenten te maken die in de stukken staat. Dat is continuïteit. Die is 2,5 jaar bezig. Dus die weet waar hij mee bezig was, nog heel recent ook. En dat geldt voor Bluis als het gaat om de uh, financiën en de WMO en zorg... En uh, als het gaat om ruimtelijke ordening, dat deed mevrouw Shalik natuurlijk. Ja, daar komt uh, een nieuwe wethouder voor in beeld. En het lijkt ja. wel uh, de kant uit te gaan van de heer Demmers... Uh, als het om ruimtelijke ordening gaat. En de heer Tone die uh, gaat voor, uh, uh, voor uh, zaken als cultuur, als sport uh, en ja. nou, nog een aantal punten. Maar die ga hm. ik niet volledig aangeven, want daarin kan best wat geschoven worden. Ik heb dus toch iets erover gezegd, <laughs> alhoewel het formele zaak is, van het college. Jawel, we weten ja, hoe het is... gaat. Dankjewel. Kees, bedankt. Uh, Jan, ik wens jou enorm veel succes in de komende anderhalf jaar. Hartelijk dank. En uh, ga door en uh, maak die jongens een beetje fris en jeugdig in die raad. Ga ja, ik zeker, doe doe ja, het wel, het zeker ik, doen. Het grijze gehalte is een beetje groot geworden. Dus uh, ik ben blij dat er weer jeugdig elan in die raad komt. Ja, zeker. En samenwerken. Hè? Uiteraard, dat is ons motto geweest. Dan bij de verkiezingen, samen kunnen ja. we meer. Ja. Uh, maar dat zal zeker deze komende periode ook het geval zijn. En des te meer omdat we het ook hebben afgesproken met onze coalitiepartners. Ja. De Zandvoortse inwoners die, uh, Snak hierna. die, die snakken ja. hiernaar ja. samenwerken. Ja. En, en dat al dat, dat spookachtige kankeren naar elkaar moet ophouden. Helemaal mee eens. Uh, de Jongens. handen sluiten en aan de slag. En gaan, gaan we doorgaan. Doen. Succes. Hooruit. Hooruit. Bedankt. Dank jullie wel. Buiten, maar het begint lekker te dooien. Ja. De wegen Was zijn. weer goed. Ja. Uh, En dan hoor je deze muziek van When the Winter. Comes van Quistenburg. Heerlijk. Ja. He? ja, mooi hè? Ja. Dit is uh, na alle drukte en alle toestanden rondom politiek en andere onderwerpen. Even een rustgevend moment. Maar niet met de mensen die aan tafel zitten. Want hier nee. zit Ingrid Muller en Leo Miezebeek. Nou heeft Leo al anderhalf uur. Hier gehoord. We hebben hem gehoord. Ja. Jongen, jongen, jongen, jongen. Hij kan hier rustig praten hoor, maar jij is verkouden. We praten over de ijsbaan. Winterwonderland, Wonderland-Zandvoort. En ik wil jullie allereerst een groot compliment geven. Want het is toch een werk. Eerst financieel om alles mogelijk te maken. Vervolgens dan het opbouwen. En dan sta je daar van s morgens vroeg tot s'nachts. Want die baan moet onderhouden worden. En dan is het dit weekend voor het laatst morgen... Ja, ging er. dan ja. is het afgebroken. Of dan begint de afbraak. Het gaat snel, hè? En dan ga je weer een jaar wachten. Ja. nou drie kwart ja. jaar en dan ja. begin je weer. Ja. Ja. Ja. Het is ongelooflijk. Ja. En de activiteiten die zijn van curling tot disco Van is van, van alles. Er ja. is van alles. En dan zie ik de jonge moeders met al die kinderen. En heel gezellig. Eh, mooi, hè? Ja. En gefeliciteerd. En Leo, ja. gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Ja. wel ja. uh... een succes. Ja, ja, nee, we mogen inderdaad spreken van weer een succes. Dat is, uh... En er zijn een heleboel vrijwilligers die daar gaan meewerken. Ja, ja, ja, ja, ja, dat, zijn, dat is een Zondagij. hele grote groep. Is, we hebben, nou, in totaal hebben we zo gemiddeld 60 vrijwilligers. Zestig. Zo veel. Ja. Dus inclusief uh, de bestuursleden en de bouwers en de afbouwers en de ja. koekersopi, ja. en de schaatsuitleners en de ijsmeesters hebben een ja, hele, hele ploeg we aan de gang. We is, ook, het vaste, lang. is het een vaste ploeg, uh, Leo? Een redelijk vaste ploeg. Ja. ja, dat is wel wat verval natuurlijk, ja. maar er komen over weer bij. het is gewoon ja. dat aantal. Nou, je hebt dit ja. aantal ongeveer Je hebt aantal ja. Je hebt shifts van een, je, je hebt van een uurtje of drie wat je, wat je moet vullen elke dag en uh, niet iedereen kan altijd. En sommige mensen werken en ja. die kunnen alleen s'avonds. Nou, dus dat moet je allemaal invullen. Nou, Ingrid doet over het algemeen de vrijwilligers. En ik mm -hmm. bestuur de ijsmeesters. Ja. Eh, de vrijwilligers, Ingrid. En jij hebt natuurlijk ook een bestuur nog een keer. Ook, ja. Dat betekent vergaderen, bijeenkomsten. We beginnen in september te vergaderen met het bestuur. Uh, een beetje de plannen bedenken. Uh, we moeten de sponsoren weer gaan benaderen. Dat willen we eigenlijk het liefst allemaal persoonlijk doen. Uh, Is dat moeilijk, die sponsoren... Haken ze af of komen er nieuwe UB? Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als met de vrijwilligers. Je hebt een groep die altijd meteen zeggen van daar doen we aan mee. Gelukkig zijn het ook de, de wat grotere sponsoren. Uh, waar we echt, die we ook echt heel hard nodig hebben. Uh, we kan, hebben ook, kan je per grote noemen? Uh, we hebben uh, het... Uh, ja, dat, dat kan ik noemen. Moet ik ze even nu eventjes heel snel uh, paraat <lacht> hebben. <lacht> Uiteraard het Holland Casino. Gemeente, ja, gemeente Zandvoort. Uh, ja, veelal de ondernemers. Ja, ondernemers. De ondernemers en uh, daar valt wel eens wat weg. Maar er komen ook weer nieuwe uh, sponsoren voor in de plaats. Maar het is altijd wel een klus om het rond te krijgen. Okay. En uh, dat kost ook veel tijd. En, uh, maar goed, het is altijd wel weer lekker als je weet het, het, het, kan, het, het kan doorgaan. Dan zit je met een hele poel vrijwilligers. Ja. Met alle positieve ja. en negatieve kanten. Ja. Ze komen wel of ze komen niet opdagen. Gelukkig meestal wel invallers? Ja, nou, we hebben een, uh, ik heb een WhatsApp-groep uh, dit jaar uh, opgestart. En daar uh, zitten eigenlijk alle vrijwilligers in. En ik moet zeggen, in het begin werd ik altijd benaderd... voorgaande jaren van ik kan niet, zoek even een opvolger... en nu gaat het in die WhatsApp-groep. Ja, en als iemand uh, even niet kan, dan... En er is zijn nogal keuzes te doen bij de, rondom die ijsbaan? Ja. Ja. Nou, ja, ik heb in ieder geval de Koeken uh, We hebben het uh, kabouterschaatsen dit jaar natuurlijk voor het eerst gedaan. Dat is weer een uh, andere tak van sport. Daar gaan de ouders mee, of de grootouders met, uh, met schoenen mee het ijs op... Uh, ja, dat is een uurtje. En het is gewoon net lekker als je daar ook weer twee mensen hebt staan... die dat toch een beetje in de gaten kunnen houden. En daarna begint dan weer dat, uh, de gewone openingstijden. En je krijgt veel reacties van die ouders en die opa's en oma's? Ja, ja, ja heel, leuk, heel, leuk, heel leuk. Ja, zeker het kabouterschaatsen. Dat is echt, uh, echt gewoon een, een hele goede set geweest. Dat we ook zeker door gaan zetten. En misschien wel weer op een andere manier nog wat kunnen verbeteren. En, nou ja, dat zijn allemaal dingen die we nu straks weer uh, gaan evalueren. Om te kijken van wat, uh, wat kunnen we daar nog aan toevoegen... Ja, zelf heb ik al een idee dat ik denk van ja, die kinderen, dat zijn de, de kleinste. Die moeten gewoon een beetje basistechniek krijgen. Dus hoe leuk is het als je daar iemand voor kan vragen die dat kan bijbrengen. Die vonden van Gennep. Maar, zoals Bijvoorbeeld, om te er in Zandvoort ook ja. ja, wel wat, uh, wat goede <laughs> meiden zitten die, ja, ja, leuk. die dat ja, kunnen ze, doen. Uh, ja. Leuk, leuk. En, en hebben jullie uh, bezoekers alleen uit Zandvoort of buiten Zandvoort? Nee, ook Even in de microfoon. -mail. Ik, zelfs uit Nijmegen kreeg ik gisteren een uh, mailtje nou, van wij willen komen. En uh, kan ik schaatsen huren, want uh, we komen eraan. Ja, ja dus want uh, niet elke gemeente of stad is een ijsbaan, hè? Nee, nee, nee, nee, nee klopt. En uh, nou, je, je hebt wel mensen uit Aardehout, Bentveld en dat soort dingen. Ja, wat ik zeg, Haarlem. Uh, dus uh, ja, ze komen wel overal vandaan. Veel Duitse bezoekers ja. die natuurlijk op oh, Centerparks uh, verblijven. Ja. Die krijgen we ook. Uh, ja. Daar ga eigenlijk overal vandaan. En, en is het bezoekersaantal groeit dat per jaar? Of kunnen jullie dat meten? Ja, gelukkig kunnen we het he? meten. Ja. Ja. Maar ik denk dat het nu al een, uh, een beetje. Constant is. is. We zitten zo rond de 4.500 bezoekers. Uh, op in jaar die, in die, oh, dat is toch best wel veel. Uh, ja. ja. Jij bent ijsmeester, hou die microfoon eens voor je mond, want anders ja, is het niet weet Ja, zo weten ja, precies. Uh, Kijk eens aan. Uh, uh, dat ijs onderhouden, dat het toch een beetje, ijs, goed ijs is. Dat is jouw specialiteit. Na zeven jaar uh, gaat me dat redelijk af, ja. ja. Jij, <laughs> maar jij, ik ben je hebt wel ik last ik van kou, alleen. van warm, uh, regen, ja, sneeuw. Weers, ja, weersinvloeren, vochtigheid. Ja, natuurlijk, ja, dat speelt allemaal mee. Zond dus, je vanmorgen uh, vroeger op de om te kijken... hoe dat uh, loopt met die sneeuw die er ja, nou, is? Vanmorgen, ja, dan moet je dus inderdaad de sneeuw eraf gaan schuiven. Nee. Dat is... Uh, dat is uh, toevallig hebben we dat het eerste jaar heel extreem meegemaakt... en daarna niet meer... Nou, vorig jaar hebben we temperaturen van, van plus 16 meegemaakt. Ja, dit jaar zitten we zo rond uh, 8 graden gemiddeld. Uh, en dat is eigenlijk wel de mooiste temperatuur. Dit jaar is het de mooiste, mooiste temperatuur om een mooie ijsbaan te houden. Dus je verdient geld, je hoeft minder te vriezen. Nou, verdienen doen we niet. Maar we geven wat minder uit, denk ik. Ik ja, ja, ja. <laughs> denk dat de tafel op neerkomt. Uh, nee, het, ook dat is een beetje de gemiddelde. Uh, Oké, okay, nu vanavond Disco on Ice. Ja. Dat betekent... Het groot spektakel. Zwart van het volk? Ja, vanaf vijf uur. En morgen de laatste dag? En morgen de laatste dag. Wordt dat nog gevierd? Morgen de laatste dag? Nee, niet echt. Ja, met de vrijwilligers aan het einde, hè, after party. Maar ja, okay. de rest hebben we eigenlijk. Nee, het, is, het is gewoon om zes uur gaat licht uit. Daar komen we daar ook wel op neer. En, en, dan dan is het, en het deze, na 23 dagen hebben we, hebben we met, met z'n allen heel veel plezier gehad. Ja. En dan moet je een week lang afbreken. Nee hoor, nee. Dat is een, een, een dag zijn we dan aan het afbreken en het opruimen. Alles in de container. Dan zijn we. Dinsdag komt, uh, komt Iceworld. Dus dat is de leverancier van de ijsvloer. Die, die komt dan de ijsvloer weghalen. Die laten we dan s'nachts afdooien. Via middels het apparatuur. En dan uh, woensdag wordt de ondervloer weggehaald. En dan woensdagmiddag is het uh, plein alsof er niets oh, gebeurd is. Het is wel heel snel. Wat ik me steeds heb afgevraagd: kan jij zelf schaatsen? Ja, Pieter, ik kan schaatsen. Ja, ja, ja. Ik heb je nog nooit op een schaats gezien. Nee, maar ik heb jou niet zo heel vaak op de ijsbaan gezien. Nee. Nou, ik loop er omheen. Nee, nee, nee, nee. Het is, uh, okay. Maar het leuke is eigenlijk van, het, van, het, van deze baan is eigenlijk, en dat is waar we het eigenlijk allemaal wel voor doen. Kinderen van, van jongens van... en je ziet ze af en toe van twee, drie al met krabbertjes beginnen. Ja. En dubbele ijzertjes, vervolgens naar schaatsjes gaan en dan zie je ze naar. En ik heb ze nu gezien na zeven jaar. Er zijn erbij die, die. Die voelen zich al te groot nu voor de ijsbaan. Ja, ja, ja. En die gaan als. Zijn er ernstige ongelukken gebeurd, Leo? Nee, dit jaar valt het gelukkig mee. Afkloppen. Want elk jaar, wel, uh, ja, elk jaar was het wel een keer dat er een armpje brak. of een polsje uh, beschadigd was. Maar, maar dat, dit is, ja niet. dat is. Nee, nee, dit jaar niet. Nee. Nou, Nog, niet. Nog niet. Nog niet? Nog niet. Hou zo. Ja. zo. Nou, ja, dat, uh... <laughs> uh, lieve Ingrid en Leo. Uh, ik wens jullie enorm veel succes. Voor het volgend jaar al. Want dit was een succes, maar volgend jaar nog beter. Nee, nee, Pieter, dit jaar, dit jaar doen we jaar, het weer. Dit jaar, dit, jaar? Ja, ja, sorry, dit jaar. Ja, ja, ja. Ja, ik zit alweer aan het <laughs> ja, doen. Ja. Alle evenementen die gaan altijd per <laughs> ja. jaar, maar dit is het evenement wat het jaar ja, over gaat. Er overheen, ja. <laughs> ja. Ik wens u even succes ja, graag en graag dank. Ja, dank jullie wel. En dank ja. namens de inwoners van Zandvoort. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Alsjeblieft, graag gedaan. Graag gedaan. This is lazy. If you don't know the song, if you can't put the words to the truth. Tell them Ja, dit waren de Moody Blues weer, ja. uh, Pieter. Leuke muziek, hè? Met blue guitar. Uh, lieve Gerrie, er zit nu iemand aan tafel... Ja. die ik al uh, een jaar of dertig bewonder... En, ja. En, ja. en achter hem <laughs> aanloop. En, want dit is een van de beroemdste sportjournalisten die we ooit in Nederland hebben gehad. Dat wist ik niet. Dat is in je vorige leven. Ja. Al, algemeen al vorige algemeen. Dagblad en... Okay. Op elk sportevenement, of het nou voetballen of zwemmen was... Ja. kwam je deze man tegen. En ja. zat altijd vol met kritische vragen naar de sporters. Dus als ze hem zagen... Dan was, oh, nou moet ik dan even op. heb je opmerken. hem. Ja, dan dus die <laughs> hebben speciaal mediacursus moeten volgen... <laughs> om uh, Hans Bopman te kunnen beantwoorden. Um, en, en een heel erudiet bijzondere sportjournalist. Okay. Uh, maar nou. Smeets kon nog een hoofd van hem leren. Nou... <laughs> nou. Dat nou, is een nou, mooi compliment. En dan, opeens, dan ja. zie je zo'n man hier in het pakhuis ja. Denk, ja, wat, is er ja, ja wat is er gebeurd? Wat he, ja. is er gebeurd, sportjournalist af, ja. en nu zie ik in het pakhuis. Ja, ja is dat, is, dat is een rare uh, move geweest inderdaad. Ik uh, ben in 2009 gestopt bij het Algemeen Dagblad. Ja. Ik had er vorig bij het Haarans gewerkt. Je ziet dat ik uh, Ja, hebben aardig alles op de hoog. Ja, weet, ja zeker weten. En nou uh, ja, jij, jij je rol toen bij Ballers Nederland, hè Ton? Ja, en ik was ik was, en... was vicevoorzitter van de zwembond ja, der, ja. Die ja, ja. Ja, ja, kwamen elkaar tegen ja. al. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar in ieder geval 2009 stopte. Uh, uh, toen uh, in die periode uh, Arnet die had toen uh, een kleine kringloop, zeg maar een, uh, op de Kennemerweg. Ja. De oude tzb containers begonnen. Daar moesten we weg. En um, ja, eigenlijk is het uh, zo gelopen dat uh, die, die winkel die we nu hebben, het Pakhuis... Ja, ik noem het maar de coredex even. De coredex de ja de winkel heet het Pakhuis. Dat, um, ja, dat is steeds groter en groter geworden. Dus, um, Toen uh, mocht je niet meer schrijven. Je moest nou ja, even. ik heb daarna nog wel uh, voor het algemeen dagblad wat, wat dingen gedaan. Uh, Formule 1 dat uh, was ook mijn specialiteit. Ja. En, um, en wat over golf, maar ja, uh, toen kreeg je Joost Luijter, die ging boeken dus ze gingen dat zelf volgen. Ja, en, en iedereen kent natuurlijk Max Verstappen en uh, nu zitten alle media, zitten bovenop die Formule 1 natuurlijk, met eigen mensen en terecht. Dus, uh, ik heb toen in de periode van Jos Verstappen, uh, begin jaren negentig, ben ik veel met uh, Jos mee geweest. Nou ja, dat doen nou, nu uh, ja. nieuwe, nieuwe collega's zeg maar, ja. met, met Max Verstappen, ja. Dat is zo, ja. ja. Dus je gaat niet meer naar sportwedstrijden toe? Nee, ik ga eigenlijk niet meer naar sportwedstrijden. Ja, we zijn laatst samen, ik ben, mijn dochter Dana zit hier bij me, zijn we naar Ajax geweest. Hè, want, oh. <laughs> en dat was wel leuk. En Bollen, ze? Nou, ze, ja, ze wonnen met 1-0, was dat. Hè? Ja, ja, heel moeizaam van Excelsior. Ja, ja, dat was niet een van de beste wedstrijden, maar goed. Hey, Je had nog een plekje op de perstribune? Nee hoor, nee, nee, ik heb gewoon een kaartje gekocht. Ja. Nee, nee, dat, dat is over. Mis je je het? Nou, ik heb het heel lang gedaan. Twintig jaar in die sportjournalistiek en heel veel reizen. En die, dus ik mis het nou niet echt meer. Nee. Ik bedoel, je hebt het allemaal meegemaakt. Ja, ik heb het allemaal meegemaakt. En uh, op een gegeven moment komt uh, alles rijden, zomaar zeggen. Dat is waar. Toch? Ja. Ja. Maar goed, nu de Coredex. Ja, de Coredex ja. inderdaad. Ja. Ik ben er een paar keer geweest en dan uh, mm -hmm. verbaas ik me erover. Hoeveel spullen daar staan. Ja, nee, dat klopt. Er staan enorm Hoe veel Hoe doe spullen. je dat? Mensen komen dat brengen of je haalt uh, het op? Ja, we halen het op of uh, mensen brengen het inderdaad. Uh, uh, nou, het is de bedoeling dat het allemaal verkocht wordt. Maar uh, ja, er, zijn, er, er blijven natuurlijk heel veel spullen over. Hè. Ik bedoel, dat, dat mensen overlijden en het huis is Mensen moet weg. Uh, mensen ruimen een garage op, uh, noem maar op. En uh, ja, er blijven al de spullen over. En dat vinden ze eigenlijk zonde dan om, om, om weg te ja. gooien. En uh, zo kan het bij ons een tweede leven krijgen. Maar nemen jullie alles aan? Nou, niet alles. Ik bedoel, uh, de spullen moeten wel verkoopbaar zijn. Ja. Ik bedoel... We uh, zijn wel kritisch, toch? Wel? Nee, taal, ja, kapotte taalse is Niet zo heel kritisch, nee, maar we ja. zijn wel kritisch. Ja, kapotte taal, maar ja goed, dat kun je bij grof huisveil. We hebben een uitstekend grof huisvuilapparaat in, in ja. Zandvoort. Als je de gemeente belt, kun je er gewoon op laten halen. Ik bedoel, ja. Maar uh, we nemen wel veel spullen aan en uh, ja... Maar zijn er dingen die uh, heel gangbaar zijn? Die, die, die, nou die... ja, ja de, de, de, nou, er zijn wel dingen die gangbaar zijn. Kleding uh, loopt goed. We hebben hele goedkope kleding. Uh, broeken voor 2 euro, 2,50 euro. Uh, kinderkleding, alles 1 euro. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Nou ja, langs veel platen, Dat is weer helemaal in tegenwoordig. Ja, dat, ja, dat loopt goed. Boek, ja, ja. We hebben een hele boekenafdeling. loopt ook goed. Uh, maar ook, uh, er komen ook mensen uh, met hun zoon of dochter die op kamers gaan in Amsterdam. Nou ja, goed, dan kun je alles nieuw kopen. Je kan ook een bank en een kast uh, bij ons halen. Ja, he, voor en de goede kwaliteit ook uh, vaak. Ook, vaak uh, hele goede kwaliteit. Ja. Ja, uh, kijk, uh, IKEA, als je dat weer nieuw in elkaar zit, dat lukt bijna niet, maar nee. die wat oudere meubelen, die zijn gewoon heel goed. Ja, ja. ja lang houdbaar. Zullen we zeggen. Ja. Jij krijgt veel mensen op bezoek. Wie, eventjes voor de duidelijkheid, je bent donderdag, vrijdag en zaterdag ja, open. Ja, we zijn donderdag, en vrijdag, zaterdag open. We hebben eigenlijk, uh, Van tien tot uh, vijf. Van tien tot vijf, ja. ja. Aan, de, aan de Noorderduinweg, inderdaad. We krijgen veel mensen. We krijgen ook, ja. uh, bijvoorbeeld toeristen. Die komen ook heel veel. Uh, die vinden het ook leuk als de advertering in dat VVV-blaadje. En dan, dan zie je gewoon dat ze af en toe uh, met dat blaadje zo... Dan... In de hand komen. En, uh, het is natuurlijk niet voor nee, niet iedereen heel dat snel vindbaar. Maar... Dat, uh, nee, dat niet. Maar nou, allemaal snuisterijtjes, dingetjes. Uh, Kijk, Duitse klanten die, die kopen heel andere dingen dan, uh, dan Nederlands. En af en toe gaan ze met dingen waarvan je denkt van... Uh, nou, dat is toch wel leuk dat het ook verkocht is. maar ja, dat, ja, dat is Je komt leuk. natuurlijk ook hele bijzondere dingen tegenover Oud-Zandvoort. Ja, nou ja, goed. Uh, dat Zo is Marx al ook begonnen. In dat de klopt, kerk, dat ja. klopt. Ja, het zijn veel oude klinken die aangeboden worden. Of uh, boeken inderdaad. Die zijn erg gewoonbaar moet ik zeggen. Maar het is niet heel veel wat, uh, wat we daarover aangeboden krijgen. bijvoorbeeld uh, glas en lood. Of de niet? Maar dat blijft ook vaak in de familie. Ja, dat ja, is dan zonde om, om weg te doen. Dat kan ik me best voorstellen. Nogmaals, iemand die overlijdt en die flat moet binnen een week leeg... Ja ja, dan is de paniek bij de kinderen. Van, uh, hoe lang ja, nou we ja, dat? Hoe kijk, doen we dat? Uh, tegenwoordig, kunnen ze al bellen? In, ja, ze kunnen altijd bellen. Ik bedoel, uh, dan komen we er gewoon bij de spullen halen. En uh, we kunnen ze ook nog helpen met, met uh, zaken uh, ophalen die dan bij uh, niet kunnen verkopen. Maar het is inderdaad zo in die verzorgingstehuizen. Tegenwoordig uh, moet je uh, als iemand overlijdt, dan, dan moet je echt binnen een paar zelf. dagen moet je, moet je gewoon weg zijn. En dat is niet alleen bij de Duinen... maar ook bij, bij New of zo, weet je wel. Jij kan ook bepalen meteen de waarde ervan. Nou, niet meteen. Ik bedoel, er wordt gewoon een, een prijs gemaakt. En uh, ja, uh, het ene is wat duurder dan het andere. Maar uh, in de regels zijn wij gewoon een heel goedkope uh, ja. kringloopwinkel. Maar ze bellen jou op? Bellen ze bellen ons Kru op. Hey, we hebben adverteringen ja. in de Krans. Dat, we dat is uh, 0653 uh, 693 409. En dan krijgen ze vaker net aan de lijn... en dan kan er afspraak gemaakt worden om spullen op te halen. Ik ga het herhalen. Schrijf je mee. 06-5369-3409. Ja, dat klopt. Nou. Ja, ik heb het hier voor me liggen. Ja, je kan ook meteen bellen hoor. <laughs> en en uh, hoe hebben jullie veel vrijwilligers? Ja Want, we hebben, want, want je moet natuurlijk die ja, dingen ja, ja, ja, ophalen. Ja, we, hebben, en, we, we draaien eigenlijk voornamelijk op vrijwilligers. We hebben ja. één, één persoon uh, die uh, eigenlijk een vaste dienst is... Maar de rest is allemaal vrijwilligers, ja. We hebben wat oudere dames, die vinden het geweldig om... Uh, in de zaak ook te zijn. In de of zaak of te school, zijn. Ja. Uh, we ja. hebben zelfs een Amsterdamse vrouw die, die normaal op de camping zit in de zomer. En dan is het er drie dagen in de week. Uh, maar ze komt uh, ook in de winter als ze in Amsterdam woont... dan uh, komt ze nog keurig met de bus uh, uh, om op donderdag ons uh, bij te staan. Dat is, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Uh, en zo zijn er veel uh, oudere dames hoor, die, uh, die helpen... En, uh, Eigenlijk is het een soort huiskamer. Nou, het, het, het sociale aspect is heel belangrijk voor, ja. uh, voor ons ook. Men ontmoet uh, zijn... elkaar daar. ook. Ja, eh, mensen ontmoeten er... elkaar. Uh, er is altijd koffie en uh, ze kunnen altijd uh, gezellig. Uh, een gezellig ja. praatje maken. En, uh, ja, er zijn, de, de, ooit was er ja. iemand, een oudere vrouw die zei... Van, sinds die kringloopwinkel er is, is het leven alleen maar leuker geworden. Nou, kijk, ja, dat ja. is ja. toch hartstikke leuk. Ja, ja. Ja. Ja. Dan lopen het restje... Ja. Uh, en en uh, ook de website hebben jullie ja, dat ook staan? Ja, we is... hebben een, een heel eenvoudige website. Kring, Kringloopwinkel ja. het pakhuis. Ja, inderdaad, ja, .nl. ja. En uh, daar staan in ieder geval de contactgegevens op. Hij, hij is niet erg uh, groot, maar... Uh, maar je ziet niet wat er is. Je ziet niet het, het aanbod, nee, zeg maar. Je dat je is niet te het doen, Nee, dat nee, is, dat is het niet te doen, niet doen. We hebben wel een, een, een uh, uh, Facebookpagina. Daar zet ik af en toe wel eens wat op, maar niet, niet veel, niet veel. Maar, uh, ja, daar ben je wel ja, bezig. Ja, mensen vinden het gewoon zingen. leuk om zelf te komen, weet je. Ja, en, uh, snuffelen, ja, snuffelen, Ja, snuffelen, inderdaad. Wij zijn echt een snuffelkringloop. <lacht> Want als je, als je andere kringlopers die tegenwoordig... Dat, dat, dat, dat lijkt wel of je in een oude V&D binnenloopt. Ja. En ja, het, het is eigenlijk... Mensen zeggen ook van het is veel leuker om uh, in een kijken, doos te uh, kijken wat ja, erin ja. zit. En, uh. Nou zit er een schone dame naast je aan tafel. Ja, dat is mijn, <lacht> uh, mijn dochter, onze dochter Dana, <lacht> ja. Dana. Dana, kom je wel eens in, die, uh, in het pakhuis? Uh, soms. Niet en altijd. En wat vind je ervan? Uh, ik vind het wel leuk. En wat vind je het leukste in het pakhuis? Ehm... Uh, Soms staan er van die stepjes of zo. En dan kan je door de hele winkel. Oh, ja. En dat is wel leuk. Ja. Dus je bent toch wel regelmatig? Ja. soms we met oude kleding. Oh, dat is ook nee, ja. leuk natuurlijk. Ja, ja. Nou, dan komen alle vriendinnetjes ook mee. Ja, dat ook leuk. En speelgoed is er natuurlijk waarschijnlijk ja. ook. Hè? Poppen, poppen en zo. Ja, mm -hmm. ja. leuk. Uh, Waarde vriend. Ik ben blij dat ik jou nu een keer aan deze tafel heb. Nou, hartstikke leuk. Ja, je zat vol met een kritische vragen. Maar was het nee, helemaal niet? Nee, nee, nee. Ik zou niet durven trouwens. Ik nee, verlies nee, het toch nee, van nee, je nee, nee, Ja, nee, dat is waar. Ja, ja. <laughs> ja. Um, ik kan alleen maar de zondag eens oproepen. Um, als je nou niets wil opruimen, ga toch een keer kijken in de pakken. Ja, absoluut. Want je vindt er leuke dingen. Ja. Het is echt. Uh, ja, het is geen waterloopplein, maar het is wel nee, goed spul wat er. Nou, er was gisteren, gisteren nog iemand, die, die een, een, een man, en die zegt van... ja, mijn, mijn, mijn uh, moeder komt hier altijd, maar voor mij de eerste keer. Hij zei, ik vind het geweldig. Ja, ja dat, dat is toch is wel, wel grappig, wel. Ja, ja. Nogmaals, donderdag, vrijdag, zaterdag geopend. <coughs> ja. Van tien uur in de ochtend tot vijf uur smiddags. Ja, klopt. En er is koffie. Ja, ja dus, uh, heel belangrijk. Ja. Ja, zeker. Heel belangrijk, ja. En ja. daar ontmoet je de zandvoerters. Nou ja, eigenlijk wel. Ja. Er komen veel zandvoorters ook, zeker. Ja. Ja, ja, en Hans wel. is er ook, af en toe. Heel af en toe, nou, ja, ik uh, rij ook wel eens op de bus. Of, uh, ja. We zijn net opruimen. Er ja, ja, ja. is van alles te doen, natuurlijk. Net de strand en er is altijd uh, iets te doen. Ja. Leuk. Ja. Ik wens je nog een heel lang, gelukkig leven in Turkije. Nou, Hartelijk dank, uh, Ja. En veel Hoop succes het. dit komend jaar. Ja, dankjewel. Dat gaat ook voor jou, hè? Ja. ja Oké, okay. goed, dankjewel. Dank voor je komst. Goed zo. Graag gedaan. Ja. Eerst, eerst ja. even de agenda en daarna naar de muziek. We hebben geen tentoonstellingen op dit moment... maar die komen eraan vanaf uh, over twee weken. Dus okay. daar kunnen we niks over zeggen. Uh, tot en met morgen is, uh, is de ijsbaan open nog. Ja. En dan vandaag, en godzijdank is de sneeuw en de ijsel een beetje weg... zijn de nieuwjaarsraces ja. op het circuitpark Zandvoort. Het zou leuk geweest zijn als het nog geijzeld had. Ja, Dat, dat was ja, heel daad, spannend ja. geweest, uh, <laughs> ja. Morgen. Uh, nee, er is vanavond ook nog nieuwjaarsbal in de Krocht. Ja. Ja, uh, ja, dat is met is Dolderman. En dat is begint waar. om acht uur in ja. de Krocht. Dan ja. kunt u dansen. Morgen ja. hebben we het nieuwjaarsconcert in de agatha ja. kerk Om ja. half drie toegang gratis. Ja. En dan krijgen we ook morgen de middag bij Rabbel. Ja. Uh, vanaf uh, vier uur. Dus ook heel erg leuk. En op 11 februari... Januari, januari. 11 januari, ja, sorry. Gaan we fikkie stoken. Ja, op Kerstbom. het strand. Ja. op het strand. Om half acht voor ja. het schuitengat. Dat ja. is daar achter Dirk van den Broek. Er zijn ook allemaal prijzen, hè? Kinderen ja, als je krijgen, een kerstboom brengt, een kerstboom dan, brengt, dan brengt. krijg je een kwartje. Ja. En een lot. Ja, leuk. Nou, ik heb kinderen al zien sleupen met ja. tientallen ja. kerstbomen. Dat... Uh, dus dat gaat de goede kant op. Dan hebben we op 11 januari ook de pubquiz in Café Koper. Om 9 uur. het 2,50. Ja. En dan 15 januari, we gaan al ietsje verder... hebben we de, de, de zevende... en dat is de editie van de Defrost elkaar New Years Surf. En dat is bij de watersportvereniging Zandvoort. En dat uh, is tussen 9 uur ochtends en 8 uur s avonds. Dat zal het koud zijn. En het kost 20 euro... Goed, dan de 15 januari. En uh, Jazz in Zandvoort met Deborah Karten ja, ja, ja. in De Krocht. Nou, daar ja. horen we volgende week misschien nog ja, meer van. Ja, uh, Hans komt uh, daarvoor. Uh, en de en 18 januari, dan kun je in de bibliotheek minifilmpjes maken. En dat heet een gifje. Ik weet niet waar dat voor staat... Nou, Wat? weet je dat nee, niet? Nee, dat weet ik niet. Jij wel? Ja, want het is een computerprogrammaatje. Oké, okay, ja, nou, ik dacht dat zelf jij... Het repeteren. Ja, precies. Oh, zoals is dat zo? Oké, dat kun je jongens, in de bibliotheek in Zandvoort... Weet, ik weet alles van computer. Ja, nou, dat dacht ik, ja. Ja. ja. Tussen drie en half vijf kun je, daar, uh, kun je daar terecht. Ja, en dan hebben we de 22e klasse concert... maar daar krijgen we ook nog berichten bericht bericht over. Verder ja. ja. hebben we elke eerste maandag van de maand... nabestaande groep bij ook Zandvoort... Van half twee tot drie uur. Oké. Okay. En dan hebben we elke dinsdag van de maand om half elf... een digitaal spreekuur voor al uw vragen over iPad. Kijk, dat is Ja, voor en jou. dat is wel heel... Tablet. Misschien is Smartport. voor jou, denk ik, Pieter. Voor mij? Nee, ja. ik weet nee? er alles van. Okay. Elke vrijdag medische gymnastiek bij Pluspunt... van kwart over negen tot kwart over tien. En ja. de herhaling van dit programma is aanstaande donderdag... van acht uur tot tien uur, smorgens... In het programma uitzending gemist, ga naar www.zfmzondvoort.nl. Vul de datum en de tijd in. Ik op één Een uurtje, uurtje later invullen. Ja. En, en dan, dan kunt je het hele programma naluisteren. Ja. De techniek was in handen van Auke. Auke Beuving. Auke en hartstikke bedankt hè, dat je voor ons deze uitzending hebt willen. Technieken, om het zo maar te zeggen: de redactie, eindredactie. En de presentatie was G Rutte. En Hartelijk jij Pieter joustra leuk. Ja, volgende, dank je wel. Week, volgende week gaan we weer. Ja. Uh, het was fijn. Het was goed. Ik wens je allemaal een fijn weekend toe. En geniet van het buitenweer. Het winterweer. Dat was het.